Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Colombiaanse leger zegt dat het een rebellenleider heeft gedood. Hij zou zich niet hebben gehouden aan het vredesakkoord. De rebellenleider werd samen met negen andere militanten omgebracht... bij een operatie in het zuiden van Colombia. In 2016 sloot de Colombiaanse regering en rebellengroepering een akkoord... De rebellenleider weigerde het akkoord te accepteren... en hield zich schuil in de Amazone. Hij probeerde daar de ongeveer 1700 varkrebellen te verenigen... die hun wapens nog niet hebben neergelegd. De Colombiaanse president Duque zegt dat nu... een van de meest gevreesde terroristen in het land is gedood. In Bolivia zijn zeker acht mensen om het leven gekomen... toen de voertuigen waarin ze zaten werden gegrepen door een modderlawine. De auto's werden over de rand van de weg geduwd, een ravijn in. Daarbij raakten ook 17 mensen gewond gebeurde bij de plaats Caranavi ten noorden van de stad La Paz. Er was in het gebied de laatste dagen extreem veel regen gevallen. Ook een huis dat naast de weg stond en zijn bewoners werden meegesleurd... door de stroom van modder en puin. Bij een schietincident in Bekkum bij Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt. Even voor middernacht kreeg de politie een melding van een schietincident... bij een zalencentrum. Er waren er op dat moment enkele honderden bezoekers binnen. De gewonden liggen in het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. De files op de Brennerpas zijn opgelost. Het verkeer heeft nog wel last van sneeuwval... op de drukberede snelweg van Oostenrijk naar Italië. Maar niemand staat meer stil. Gisteren was de Brenna-autobaan, een van de belangrijkste verbindingen door de Alpen... urenlang dicht vanwege lawinegevaar. Sommige auto's stonden meer dan een halve dag stil. Gisteravond ging de snelweg weer open... en kwam het verkeer langzaam op gang. Het weer bewolkt en kans op nevel en mist. Vooral in het westen kan ook een winterse bui vallen. Plaatselijk kan het glad zijn. In de loop van de dag soms wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen neemt vanuit het westen de kans op regen en sneeuw weer toe. Dit was het nos journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemorgen, welkom bij CFM Jazz Zandvoort. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik twee gasten. Zij komen zo in de uitzending. Het eerste nummer wat u hoorde is van Art Pepper. Opgenomen tussen 1979 en 1982, het jaar van het overlijden van Art Pepper. Waar hij een aantal uh, optredens gaf in Japan. En de, uh, de bedenker daarvan, Yasuki Ishara wilde eigenlijk die optredens... Uh, uh, laten, laten doen door een aantal van zijn grote uh, artiesten die samen met Art Pepper hebben samengespeeld. Art Pepper alleen was er niet aan toe om uh, dat allemaal te organiseren en te leiden. En zijn vrouw, zijn manager, Lori Pepper, heeft uh, toen een briljant idee gehad. Uh, uh, ze heeft voor elke sessie eigenlijk een andere leider aangewezen. En uh, Art Pepper kon zich op zijn spel concentreren en daar schitterde hij, want hij had geen druk meer... en kon vrij uitspelen. En dat leidde tot, uh, tot prachtige nummers. Waaronder dit Historia de Unamour, Waarin hij samen met uh, Jack Sheldon optrad. Het volgende nummer wat ik ga draaien... is van Bill Evans. Bill Evans heeft een... Uh, tweetal geweldige live albums opgenomen... in de Village Vanguard. En uh, dat zijn... Uh, albums die vooral... Uh, kenmerkend zijn door... Uh, uh, ja, door zijn bassist Scott Lafargo. Uh, die uh, kort daarna overleed. Maar ze hebben geweldige muziek samengespeeld. Dus eigenlijk zijn dit een soort van tribute albums voor uh, Scott Lafargo. Het eerste nummer wat ik ga draaien dat heet My Romance. Het komt van het album Waltz for Debbie. En het tweede nummer van eigenlijk dezelfde serie optredens. Komt ook uit de Village Vanguard. Dat heet My Man Is Gone Now. Bill Evans. Het Bill Evans Trio met Scott Lafargo en drummer Paul Motchen. ga verder met um, Charles Mingus. Charles Mingus heeft een, um, een enorme veel muziek gemaakt. En als u mijn eerdere uitzending heeft gehoord... heb ik vorig jaar eigenlijk heel veel van die muziek gedraaid... omdat ik er zelf uh, een fan van ben geworden... en heel veel nieuwe dingen heb ontdekt. En vorig jaar stond ook in het teken van twee albums uitgebracht... door artiesten die al lang zijn overleden... maar waarvan opnames zijn opgedoken die nog nooit eerder zijn gehoord. Daar was natuurlijk het, uh, het uh, album van John Coltrane. Maar er was ook een nieuw album van Charles Mingus. Ze hebben een aantal uh, radioopnames gevonden van een, um, van een concert. En daar is een, uh, een uh, album van uitgebracht. Het album dat heet Jazz in Detroit, Strata Concert Gallery. Het is, um, uh, het is gemaakt met een hele andere bezetting... dan uh, waar Charles Mingus normaal mee speelt... Um, hij heeft gespeeld met Joe Gardner op uh, uh, trompet en uh, op piano Don Pullen en op saxofoon John Stubblefield. Ik ga een nummer draaien dat heet Nottingham Head Blues. Ik kan het niet helemaal draaien, want het nummer duurt maar liefst 25 minuten. Maar die eerste 9 minuten zijn, uh, zijn zeker de moeite waard. Charles Mingus. naar de klanken van Charles Mingus... met Nodinja Head Blues. Helaas kan ik het nummer niet helemaal draaien... want het is 25 minuten. En we hebben nog een heerlijk nummer klaarstaan... en daarvoor wil ik eigenlijk mijn gast van vandaag... Marco wil vragen... Van Marco, wat heb je meegenomen en waarom? Nou, ik heb een heleboel verschillende nummers meegenomen... maar ik ben een bijzonder fan van uh, Stan Getz en die heeft uh, een nummer heel vaak gespeeld... Desfinado. Maar ik dacht... Dan neem ik een nummer Desafinado, maar dan door iemand heel anders gespeeld. En dan heb ik gekozen voor George Michael, die het ook bijzonder mooi kan weergeven. Oké, okay, dus George Michael met Desafinado. Bijzondere keuze, ik heb hem ook nog niet eerder gehoord. Nee, ik ben hem ook nog niet zo vaak tegengekomen. Techniek laat ons helaas een klein beetje in de steek. Ik ga even uitzoeken wat er, uh, wat er aan de hand is. Ik denk dat we nog even een ander nummer gaan uh, opzoeken, Marco. Sorry. En ik ga dan. Uh, gaan we dat. Um, uh, gaan we dat. Uh, straks draaien? Super. En nummer wat ik uh, ook nog klaar heb staan, dat is van. Ben Patterson. Het is een, ook weer een live album. Het heet uh, Live at van Gelders. Beroemde studio. En het nummer wat ik dan ga draaien is... Uh, Frame for the Blues... Dat was Ben Patterson, live uit Van Gelders in 2018. En ja, Ben Patterson is een uh, begenadigd organist op het Hemmend uh, Orgel. En nu gaan we het nog een keer proberen. De technische problemen zijn denk ik opgelost. Desifinado van het jammer genoeg overleden George Michael. C4CDC. waren de mooie klanken van Desafinado gezongen door... Dat is natuurlijk weer jammer. Het volgende nummer gaat automatisch door op Spotify, merk ik nu. Uh, en we waren natuurlijk benieuwd, wie was die zangeres? En dat was natuurlijk Astrid Gilberto. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van de, uh, Gabriel Koen Jewish Experience. Het is inderdaad uh, Israëlische muziek. Gabriel Koen speelt klarinet... Sopraan, saxofoon, sax, En um, hij wordt vergezeld door Lute Berg op gitaar, Pietro Lusso op piano, Marco Loddo op dobbelbass, Luca Caponi op drums. Het album heet uh, The Jiddish Melodies in Jazz. Het komt uit 2013 en gaat u luisteren naar By Mir Bis U Schön.